...de zanger Michel Martelly afgevallen. Zijn aanhangers gingen woedend de straat op. Ook Amerika heeft bedenkingen over de voorlopige uitslag in Haïti. De kiesraad heeft voor de hertelling ook internationale waarnemers uitgenodigd. Britse lagerhuis heeft ingestemd met een verhoging van het collegegeld. In sommige gevallen zijn studenten straks 9000 pond kwijt, drie keer meer dan nu. Het regeringsvoorstel werd met een meerderheid van 21 stemmen aangenomen... ...en tegen de verhoging is wekenlang gedemonstreerd. In Italië is de oprichter van het voedingsconcern Parmalat veroordeeld tot 18 jaar gevangenisstraf. Onder zijn leiding stortte het bedrijf in 2003 in met een schuld van 14 miljard euro. Het was toen het grootste bedrijfsfaillissement uit de Europese geschiedenis. Tienduizenden kleine beleggers raakten hun investering kwijt. Oprichter Tanzi kreeg de 18 jaar celstraf van de rechtbank in Parma voor faillissementfraude en criminele samenzwering. Ook 16 andere leidinggevenden zijn veroordeeld. Ze kregen lagere straffen dan Tanzi. De voormalige top van het voedingsconcern moet ook in totaal 2 miljard euro terugbetalen aan gedupeerde beleggers. De Nederlandse jongen van 16 heeft bekend dat hij betrokken was bij de digitale aanvallen op websites van onder meer Mastercard, Visa en Paypal. Hij werd de afgelopen nacht opgepakt in Den Haag. Bij de jongen zijn onder meer computers in beslag genomen. De groep hackers waar de jongen vermoedelijk bij hoort richt zijn cyberaanvallen op bedrijven die geen zaken meer willen doen met Wikileaks. Het weer verspreidt buien. Vannacht in het binnenland ligt de vorst, morgen overdag regenachtig en 2 tot 6 graden. Dit was het NOS Journaal.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 in the dead of night. All those faces come back to me. I'll be begging to swim the sea. Yeah, babe. I I'm just starving. Just a week A dislocation From where I once came from It sounds of us As we want to go on These are the words you speak These are the words you speak sweet, sweet, sweet, sweet Did you taste it? Oh, wat is dat toch even geweldig als je dit allemaal terug hoort uh, hier bij CFM Zandvoort. Uh, bij het uh, programma Alternative FM zonder Marcus vanavond, want die zit in de States. En dan uh, mag ik het eventjes uh, gewoon helemaal zelf en alleen oplossen. In excess, wie kent ze nog niet? En daarvoor ook een hele oude, eigenlijk eerlijk gezegd, is ook alweer dik, uh, laat ik zeggen, 14 jaar oud. Dus al midden jaren negentig kwam de band Smashing Pumpkins om de hoek uh, kijken. En die Smashing Pumpkins die hoorde ik toevallig vandaag met een ander nummer. Uh, ik denk, hey, dat is wel leuk om eens even mee te beginnen vanavond. En dat was het nummer Tonight Tonight. Uh, de, de, ja, de band die een beetje opgebouwd is rondom Billy Corgan. In elke keer als ik uh, aan Billy Corgan vergeet ik zo wat de naam van de band. Maar ik, ineens kwam hij <laughs> toch weer terug in mijn uh, grijze massa. En deze band, uh, ja, ze, ze hebben tot, uh, toch echt tot de midden jaren 90 heel veel uh, leuke dingen gedaan. We begonnen allemaal met Gish en uh, daarna uh, ging het ook met Simon's Dream. Waar onder andere volgens mij dit uh, nummer uh, Tonight Tonight op te horen was. is Iscariot, dat is een uh, zeldzame opnames met B-singles erop. Nee, het is uh, Tonight Tonight, komt van, hoe kan het anders? Uit het album van 1995. Melancholy en de Infinite Sadness. Zo uh, wordt het omschreven. Ja. En dat was toch eigenlijk meer of meer uh, de hoogtepunt. Adore, dat was nog het laatste echte wapenfeit. Waar uh, ze toch behoorlijk uh, wat uh, wisten neer te zetten. Ja, en toen ging het even wat minder met uh, de band. Uh, ze hebben een beetje ook uh, stilgelegen. Als het ware. Het uh, heeft ook... Een beetje tegengezeten. En dat heeft ook met wat periclet die de bandleden onderling uh, min of meer hadden. Zoals bijvoorbeeld Jimmy Chamberlain en, en Billy Corgan. Dat ging geloof ik ook niet helemaal samen. Uiteindelijk uh, is het uh, dan toch ook weer uh, zover gekomen dat ze weer eens uh, wat gingen doen. In 2007 kwamen ze weer terug. Uh, daar hebben ze, tussendoor hebben ze ook nog wel wat allerlei uh, verzamelingen uitgebracht. Met live uitvoeringen, rariteiten noem maar op. En greatest hits. Elk gerespecteerde band doet dat tegenwoordig. Dus ook de Smashing Pumpkins deden dat maar. Zeitgeist en Tea Garden, dat waren toch uh, de wat nieuwe uh, werk en het nieuwe materiaal... wat de Smashing Pumpkins zeg maar, de afgelopen laatste drie jaar hebben afgeleverd uh, aan het hitfront. Aan het muziekfront, moet je eigenlijk zeggen. En die band die je daarna hoorde, dat was natuurlijk In Excess. Eigenlijk zijn ze ook min of meer uh, een beetje begonnen als uh, alternatieve gasten. Maar ja, uh, daarna kwam we toch echt het uh, mainstream werk. Hoewel dit alweer een uh, behoorlijke uitspatting is uh, van, van... Nou, het is nergens te plaatsen. Mark Opitz, is producer van, uh, van het album waar dat uh, nummer op te vinden was, taste it. Welcome to Wherever You Are. En dat is, uh, dateert uit 1992... Maar we kennen allemaal het verhaal van Michael Hutchins. Het is zelfs zo dat uh, Michael Hutchins min of meer een eind aan zijn leven heeft uh, gemaakt uh, door allerlei uh, perikelen die hij had met uh, Paula Yates, maar ook met uh, de ex van Paula Yates, namelijk Bob Geldof. En uh, daar uh, is de man zich uh, min of meer, werd hij gedeprimeerd, ja, hij, uh, het, het leverde wat depressies op. Ik zeg het verkeerd. En zo uh, is het zo op een gegeven moment met hem aan het eind uh, gekomen. En ooit, daarna, uh, twee jaar later geloof ik, heeft, uh, drie jaar later zelfs, heeft Bono van U2 besloten om daar een nummer aan op te hangen. Dus en, uh, ophangen en uh, Michael Hutchins, dat is misschien denk ik iets wat uh, ongelukkig gekozen. Maar goed, het gebeurde in ieder geval wel. Dus dat is een beetje het uh, verhaal van uh, Michael Hutchins en uh, zijn band, de NXS... ...hoewel die jongens nog steeds uh, bij elkaar zijn. en Dat is toch vrij opvallend, moet ik erbij zeggen. Goed, uh, we zijn toegekomen aan even een wat uh, andere soortement van... Uh, ...ja, wat wil wat ik eigenlijk zeggen, van Alternative FM. En dat heeft ook mede te maken dat er Marcus natuurlijk niet bij is... Maar het neemt niet weg dat er natuurlijk allerlei leuke dingen nog hier in de CD-speler zit, maar ook vanuit de computer, zoals bijvoorbeeld deze van Yuri en Secretly Sleeping.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 was dat en daarvoor hoorde je Jori met Secretly Sleeping en zij heeft uh, onlangs de Amsterdam Popprijs uh, 2010 gewonnen. Overigens over popprijzen gesproken, morgenavond is er weer een uh, aflevering van uh, de Rob Ackdau wordt de tweede voorronde, daarover zo direct uh, nog uh, het een en ander vertellen, want uh, de line-up ga ik dan eventjes doornemen. Natuurlijk ook nog even aandacht voor, hoe kan het ook anders... voor wat aankomende zaterdag gaat plaatsvinden, namelijk in de Melkweg. Want dan is er de grote prijs van Nederland. En de grote prijs van Nederland daarin staat bijvoorbeeld deze band. Deze band, ja, het klinkt gek, maar als je, je moet ze eigenlijk gewoon live horen... en, en niet, uh, zeg maar, in de studio. Maar ik heb het over Ethereal en The Tyrant... Dus gewoon de Tyrant. En uh, Ethereal. Ethereal dus uh, te zien en te horen. Vooral dat, laatste, vooral dat laatste te horen. In de Melkweg aanstaande zaterdag. Uh, dat ze staan in de finale van de Grote Prijs van Nederland. Categorie Rock Alternative. Is trouwens niet het enige finalist uh, van uh, een categorie die ik uh, laat horen vanavond. Ik had uh, van de week een uh, ja, rammelde in de mailbox. Toch uh, of gewoon uh, de, de brievenbus. Toch hebben de heren van TNT uh, ja, mij een pakje bezorgd. Ondanks het feit dat ze sinds gisteren in staking zijn gegaan. Maar goed, het, uh, het is me wel gelukt. En dat is een EB van Kees Mayfield. Ja, die man die heeft dus uh, afgelopen week, wat zeg ik, vorige week in De Wereld Draait Door uh, gezeten. En uh, ja, ik heb uh, gewoon gevraagd, uh, heb je nog dat EP'tje voor me? Dat had hij dus. En ik zie hem dus uh, sowieso uh, ook aanstaande zaterdag. Maar dan is het smiddags in Paradiso. Dus dat, uh, dat sowieso. En als we dan uh, toch over wat singer-songwriters hebben vanavond in deze uitzending even aandacht voor Kashmir Hakim. Hij uh, was uh, vandaag in uh, de vintage store I Love Vintage in uh, Amsterdam. En toen had ik even een klein uh, gesprekje met hem. Dat wordt niet alleen vanavond uitgezonden, maar ook zondagmiddag in de Muziek Boulevard... ...tussen 12 en tweede, weet je, dat uh, ook weer. En over het hoe en waarom, dat uh, ga je straks allemaal horen. En ik heb een uh, gesprek met uh, twee leden van een beginnende band, The Lost Noise. Dus dat uh, zo dadelijk allemaal in deze, uh, ja, toch wel gedenkwaardige Alternative FM zonder Marcus dit keer. Maar het uh, pret is er natuurlijk niet minder om. We gaan weer terug naar uh, een uh, voorronde of wat uh, terug bij de Rob Akda Award. En, uh, deze groep bestaande uit drie mannen uh, waren in staat om een finale plek af te dwingen in, uh, bij die Rob Akda Award. In april van het afgelopen jaar stonden ze in de grote zaal. Maar ze hebben natuurlijk ook nog uh, wat meer optredens uh, gedaan. Ik heb het over Wave Zero. Ze zich af wat is dit nou? Eer in vredesnaam. Nou, ze maakt gewoon ook uh, folk muziek. En eigenlijk heeft ze daar een eigen draai aan gegeven. Fab folk. Zo wordt het omschreven. Maar dit heeft helemaal, helemaal niets met Fab folk te maken. Dit is gewoon een zijstapje wat de MURSE singer-songwriter Fabiana Drammers doet met een gecensureerde versie van Touch Me. Ja, een beetje voor de underground lievehebber onder ons. ...dachten we daar uh, leuk aan te doen. En daarvoor Wave Zero met Security Shadow. 7 over half negen, acht oh, bijna. Acht over half negen inmiddels uh, geworden bij Zievum Zandvoort. Ik zei al, uh, we hadden een aantal weken geleden... ...stonden we bij de eerste voorronde van de Rob Acta Marcus en ik. Marcus schoot de plaatjes. En ik zei de gek uh, liep daar ergens met zo'n uh, zo opnameapparaatje rond. En toen kwam ik... Uh, ...twee leden van The uh, Lost Noise tegen. Die had ik al een tijdje op de korrel... ...maar toen moesten ze nog een band... ...min of meer in elkaar schroeven. Dat is inmiddels nu uh, gebeurd. Ze hebben een uh, demo uitgebracht. Ja, en uh, die demo... ...daar gaan we eerst even een stukje naar luisteren... ...want dan heb je al meteen een idee van... Uh, van ...hoe dat uh, klinkt. En daarachter... ...dus het interview wat ik... ...met de twee... ...leden van The Lost Noise heb. Dit zijn ze dus. terug want we zitten hier op de Rob de Agda Award de eerste voorronde. Uh, toen kwam ik op een gegeven moment een band tegen die heette The Lost Noise. Nou toevallig zitten die twee bandleden, ze doen niet mee maar uh, het is wel leuk om eventjes uh, wat aandacht te besteden. Uh, Natasja ik begin met jou. Uh, want hoe lang zijn jullie bezig nu? Um, ja, sinds april zijn we echt uh, muziek aan het maken. Dus uh, ja, Het is nog niet zo heel lang uh, geleden. Maar, uh, ja, Het wordt het nu wel, uh, het wordt het nu wel goed. Want hoe is het eigenlijk ontstaan David? Uit uh, de restanten van een oudere band, die niet zo heel lekker meer liep, zijn we maar uh, onze drummer is lid geworden van een secte, dus die zijn we kwijtgeraakt. geraakt. Klinkt zoiets als Jeremy Spencer van de Fleetwood Mac? Ja, dat is zoiets ja. Maar gelukkig hebben wij niet van die bandrelaties zoals bij Fleetwood Mac hoor. Dat, uh, en uh, we hebben een nieuwe drummer gevonden en uh, een lange tijd op zoek geweest naar een frontman vrouw en toen zijn we bij Natasha uitgekomen en uh, dat in het best. Uh, waarom een uh, frontvrouw? Paste dat een beetje bij, bij het concept wat uh, de Lost Noyes in gedachten had? Of is dat bij, puur bij toeval? Uh, nou, dat is puur bij toeval denk ik. Uh, volgens mij zochten ze dus echt een man. En uh, ja, en ik had zoiets van, uh, goh, laat ik me advertenties uh, online zetten. Want ik was op zoek naar, op zoek naar een band. En uh, toen zeiden ze, nou wil je een keertje komen? En toen klikte het eigenlijk wel van mijn kant in ieder geval gelijk. Ik geloof ook van de jongenskant. En uh, zodoende is het een beetje erin gerold. Maar ik denk niet dat ze de bedoeling hadden om een vrouw, uh, een frontvrouw, te, te krijgen. Dan natuurlijk de muziek, want uh, wat voor soort muziek brengen jullie? We maken rock met stevige randjes en veel melodieuze lijntjes. Dat is in het kort eigenlijk waar het om gaat? Dat is in het kort eigenlijk wel een beetje waar het op neerkomt. En uh, we proberen steeds meer het rustigere invloeden doorheen te doen. We willen wat meer elektronica dingen erin doen, maar dat alles ja, evolueert vanzelf. Dat, dat is het leuke van muziek maken, dat je op een gegeven moment stap voor stap weer uh, ergens uh, terecht uh, komt waar je misschien denkt van, goh, konden we dat ook al? Ja, we komen nu in de oefenruimte al heel vaak achter dingen dat, hey, dat is uh, wel moeilijk, maar als we dat heel vaak oefenen, dan is dat juist wel heel erg leuk en dan, uh, en dan gaan we daar gewoon in door. Um, de bedoeling is natuurlijk ook om bijvoorbeeld hier uh, te komen te staan, denk ik, hè? Ja, uiteraard. Uh, dat zou natuurlijk wel heel erg uh, mooi zijn als je hier op zo'n mooi podium kan komen te staan. Ja, dat is zeker wel een van de dingen wat we nog willen bereiken, zeker, ja. Hebben jullie die ambitie ook een beetje om in ieder geval echt voor zaaltjes en podia op te gaan treden? Jazeker, ja. Ja, dat willen we wel heel graag. We zijn ook druk bezig met optredensregelen, in ieder geval in de regio. En dat gaat tot nu toe wel redelijk, dus we hopen gewoon daarmee bekendheid te krijgen. En dan hopen we toch wel de grotere zalen uiteindelijk te bereiken. Even over de nummers, eigen nummers. Alleen maar, alleen maar eigen werk. Ja, het is toch het leukste, toch? Om zelf nummers te schrijven. Iets wat iemand anders al heeft geschreven, ja, dat, uh, daar ligt niet je eigen ziel in. Oké, okay, dus dat, dat, dat, ja, nou, dat is een uh, proces wat, uh, wat zich vormt op een gegeven moment, hè, als je eigen nummers uh, gaat maken. Ja, maar ik denk in onze formatie met z'n vieren komen we heel, uh, zijn we wel heel goed samen. We zijn, iedereen draagt altijd alles bij en alle nummers. Er is nooit iemand die alles, iets in zijn eentje doet, dat iemand komt met een idee en dan bouwt het met z'n vieren uit. En, uh, ja, ik denk dat dat juist heel goed is. Levert dat ook interessante gesprekstoffen op met z'n <laughs> Absoluut. Ja, ja, absoluut. Ja, er komen de meest vreemde dingen aan, bod. <laughs> oh Ja, Dat, dat, dat maakt de muziek denk ik wel leuk. Als je een beetje ook lekker met elkaar kan stoeien van... Ja, dat zie je helemaal verkeerd en dat moet je eigenlijk zo Ja, ja, ja absoluut. We schrijven ook voornamelijk al... Uh, liedjes schrijven we helemaal uit op onze eigen manier. En uh, zo krijgen we juist ook wel uh, goede aparte dingen, zeg maar, omdat je dat uh, ja, toch allemaal bespreekt en, en, en ja, toch wel uitschrijft. Dus dan krijg je wel uh, aparte, aparte nummers. Dan kunnen ze mooi in elkaar gezet worden. Goed, uh, toekomst even. Nou ja, Natasje zei al, uh, het liefst willen je zo snel mogelijk in de, in de regio aan, uh, aan de slag. Uh, en, en dan? Want uh, ja, jullie willen toch uh, meer dan alleen dat. Ja, voor het programma van de Foe Fighters, uh, dat lijkt me wel wat. Dat is wel heel erg brutaal, maar wel leuk. Ja, je moet hoog inzetten toch? <laughs> Tuurlijk. Uh, nou ja, goed. Even alle gekheid op een stokje. De, de eerste demo hebben jullie af. Uh, gaat er nog meer uh, komen? Jazeker, want uh, de eerste demo is duidelijk een, uh, een work in progress. Uh, we zijn nu al met optredens, sinds dat we die demo hebben gemaakt, hebben we wat optredens gehad. Hebben we hebben gemerkt dat we daardoor al veel meer zijn gegroeid in de nummers. Veel beter uh, de nummers ook nu uh, maken. Ontwikkelen schrijven, gewoon live beter. En dus wordt het gewoon tijd dat we weer een nieuw demo gaan opnemen. En uh, ja, volgend jaar erop naar wordt, hopelijk. Dankjewel. Dankjewel. Ja, jij ook. Ja, bedankt. Dat is natuurlijk even niet helemaal de bedoeling, want uh, dat uh, is uh, qua tijd. Technisch komt dit er even niet beter uit, dit komt uh, even beter uit. Beentje wat uh, tegenwoordig eventjes uh, stil ligt, omdat een van de leden een uh, lange reis in het uh, Nieuw-Zeelandse aan het uh, maken is. Nou, voorlopig uh, zullen we daar uh, weinig uh, omkijken naar hebben. Dus Box en Cindy Shell. Varen ze dan uh, overbox en uh, dit gaan we tot aan het nieuws van 9 uur horen. Ja, JXL, maar toen heette hij nog Junkie XL. en had hij toen nog ja de hele mooie samenwerking met Rootboy hier op Getting Lost. stuur u allemaal fijne dagen en een voorspoedige start. Maar net wel met het NOS Journaal. In Italië is de oprichter van het voedingsmiddelenconcern Parmalat veroordeeld tot 18 jaar gevangenisstraf. Onder zijn leiding stort het bedrijf in 2003 in met een schuld van 14 miljard euro. Het was toen het grootste bedrijfsfaillissement uit de Europese geschiedenis. Tienduizenden kleine beleggers raakten hun investering kwijt. Oprichter Tansi kreeg de 18 jaar voor faillissementsfraude en criminele samenzwering. Ook 16 andere leidinggevenden zijn veroordeeld. Ze kregen lagere straffen dan Tansi. De voormalige top van het